Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen steeds meer mensen met oorsuizen. Experts denken dat er een vloedgolf komt van mensen met tinnitus, vooral jongeren. Dat betekent dat je geluiden hoort die er eigenlijk niet zijn, zoals gedik of gepiep. En volgens Veiligheid NL wordt het probleem groter. Bijvoorbeeld door tabletgebruik, mobieltjes, schoolfeesten... maar ook festivals en concerten zijn er eigenlijk deze tijd veel meer dan vroeger. En alle blootstelling aan geluid telt op. Dus of het een feestje is, of het luisteren naar muziek... Uh, of het gamen, of iets dergelijks, met een risico op gehoorschade als gevolg. Nou, advies is, draag oordoppen als je uitgaat... want als je oorzuizen hebt, dan kom je er niet meer vanaf. Je moet ermee leren leven. In de Middellandse Zee bij Gibraltar zijn twee schepen op elkaar geknald. Een van de twee had vloeibaar gas aan boord. De ander was met een lading olie op weg naar Vlissingen. Dat schip is na de botsing deels gezonken. Het is nog niet duidelijk of er olie in zee is gelekt. De bemanning is nog aan boord. Met hen gaat het goed. Vijf Nederlanders die vorige week werden opgepakt in België... omdat ze een aanslag wilden plegen op een huis... blijven langer vastzitten, dat zegt het parool. Drie mannen en twee vrouwen werden s'nachts opgepakt... met een kalasjnikov, munitie en een kogelvrij vest in de auto. De vrouwen zeggen dat ze erin zijn geluisterd. Zij dachten dat ze gingen feesten in Antwerpen. En er rijden bijna geen treinen vandaag. Maar het is daardoor nog niet drukker op de weg. Volgens de ANWB waren er niet meer files dan normaal. Waarschijnlijk hebben veel mensen dus besloten thuis te werken. Toch waren er een paar mensen die het nieuws niet hadden meegekregen... Verslaggever Roel Pau zag twee mensen met rolkoffers door de stationshal rennen. do airport. We have no is no train. Ah, you didn't know. No. Ze zijn totaal verrast dat er geen treinen rijden. How late do you need to be at the airport? Yes, by taxi I think. morgen is er nog een stakingsdag in het zuiden en oosten van het land. Als de vakbonden en de NS het dan nog niet eens zijn, komen er mogelijk nieuwe acties. En het weer nog, bijna overal blauw en zonnig vandaag. Alleen in Limburg zijn er wat meer wolken. Het wordt 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. Uh, en jij beleeft het. Zon, Zon, zee, zee, Zandvoort een uh, zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom ZF bij ZFM, de kant nog balshow. ZFM, het geluid van Zandvoort. Goedemorgen mensen, dat was George Harrison, daar begonnen we mee. Ik dacht, als een beetje in stijl uh, in aanloop van de Dutch Grand Prix, deze van George met faster, of faster, hoe je het maar noemen wilt. Heren, goedemorgen. Goedemorgen Jaap en Tino. Goedemorgen Jaap. Ja. En Frank. Ja, want uh, er zijn een aantal afwezigen, Hans Botman is er niet. En Gerlof Nou, uh, niet, niet fysiek. Ik heb begrepen nee. dat hij wel het sport doet. Uh, had, ja. Tol, ja. ja, en, en Ger, die doet, is uh, fysiek niet aanwezig. Maar die zit in het uh, fijne Jafran aan de Costa Brava in Spanje. Om nog even te nagenieten van het uh, ja. toch fijne oord. Waarmee we nog even op jou komen? Want jij was er vorige week niet. Badjas weekend. Badjas Ja, ik was een weekendje weg met uh, Paula. Een paar dagjes in een uh, oord. Lekker. Even met de sloep naartoe naar gereden, dus uh, helemaal leuk. Ik van ja. tevoren gebeld of ik daar de auto kwijt kon. maar Kon uh, je hem ook kwijt? Want ja, ja. Was, <laughs> uh, je het was niet het hele landgoed wat je nee, deed. Nee, de vorige keer toen ik met Paula weg was, dat was uh, in, in zo'n Bilderberghut. Daar uh, was niet echt uh, heel veel ruimte voor een sloep, maar hier wel. Dus dat was ja. helemaal goed. Stond zijn, uh, stond zijn auto stond ja. met de, zijn neus in uh, ja. zevenen en de achterkant stond in brummen. Je vond <laughs> <gemeen>, dus dat in twee gemeenten. Ja, Aap Brumme, dan uh, kom ik ook even op uh, bij een ander klassiek uh, verhaal... van een klassieke autohandelaar. Uh, ben je er nog geweest, of niet? Bij meneer Aldring? Ja, ja die, uh, die Aildring, ja, ja. Ja, ja, die ken Zo, ik. Ja, dat ja, is een oplichter, ja. joh. Ja, ja het blijven natuurlijk... Ja, uh, nee, maar dat zijn allemaal rovers. Bij, <lacht> ja, Ayatollah Khomeini zei zoals toen al, in Nagen in, uh, in uh, Iran. Ja. Autohandelaren, makelaars en banken, daar moet je voor oppassen. Verzekeraars ook, trouwens. Maar oh. dit terzijde. <lacht> ja. Maar het was, het was een ja. je de kind in de snoepwinkel, of niet? Ja, het is mooi wat die man daar heeft staan natuurlijk. Het ja. is uh, fantastisch. Ongekend. Auto's van een half miljoen en, uh, en minder ook. Hm. Maar uh, ja, ja. als je, da als je da daar rondloopt... dan denk je toch, ja, weet je... The beauty is in de eye of the beholder, zeggen ze in Amerika. Mm -hmm. En dat blijft natuurlijk zo. Maar toch, als je de architectuur ziet... dat geldt ook voor, voor huizen. Uit die jaren is het natuurlijk iets fenomenaals. Mensen toen bouwden en ontwierpen. Echt fantastisch. En als je daar nu die... Modellen ziet van tegenwoordig, het ziet er allemaal uit als een half gesmolten pakje boter. Weet je wel, van binnen. Maar dat was gisteravond op het journaal ook trouwens nog wel aardig. Over, hè, dat zei ik altijd, je mag niet en terecht je iPhone bedienen mm -hmm. tijdens het rijden in de auto. Nee. Maar als je ziet wat je tegenwoordig kan en soms moet bedienen in een auto, omdat het allemaal touchscreen en, en uh, dat Jouw is ongelooflijk. En daar is dus nu iets over te doen, omdat men vindt dat dat eigenlijk ook niet meer zou moeten tijdens het rijden. Ja, We zit, moeten gewoon gas geven, sturen. Of? Ja, ja. ja, je mag Ja, je mensen Maar bij Je ziet het vaak ook. Als je op de snelweg zit, nou, je bent ook vaak onderweg. Dan zie je soms dan dreigendag van mensen. zijn of iets aan het zoeken. Of, of iets werkt niet helemaal. Ja. En die slingeren van links naar rechts. Maar, of, maar, of, maar dan, Frank, het, het probleem zijn. is natuurlijk niet. Uh, het bedienen van die knoppen, het bedienen... Waar, waar, waar ja, jij staat een het. beetje... Ah, ja, ik denk dat dat met, met, uh, met de instelling van die, uh, die koptelefoon daar uh, te maken heeft. Oh, nee. bij, waar Frank zit. No daar works. heeft het mee te maken. Maar het, het, het, uh, het heeft natuurlijk ook te maken met het... Uh, uh, dat je afgeleid wordt door een gesprek. Dat is het wat, wat het is. Je kunt, als je gaat telefoneren word je ook afgeleid omdat je uh, in gesprek bent. Ja, dat is natuurlijk Eens, op het moment ja. dat jij een, een lampje aan moet draaien of je moet je weet ik veel, je achtervleugel verstellen. Ja, dan past dat bij het gedrag wat je op dat moment aan het doen bent... namelijk auto rijden. Dus ja. Maar ik zie steeds meer kinderen ook met uh, oordopjes... op uh, elektrische scootertjes uh, rijden. Ja, met capuchonnetjes Dat, dat vind ik echt zo fucking Echt, vaar. jongen, dat, is, dat ben ik helemaal met je eens. Ik moet daar zo vaak aan denken. Die zijn met... helemaal niet meer van deze wereld. Nee. En wat nog erger is, dat zij niks horen... Maar jij hoort ook niks, want die elektrische shite dingen, die hoor je niet. Nee, klopt. Net als die elektrische fietsen, die nee. veel te hard gaan. Of denk ik all right. En gevaarlijk op uh, rotondes, want zo kijk je achterom, zie je niets. En zo blijkt het toch ineens uit het niets een elektrische fiets naast je te zitten. Snel. Die gaan dus echt hm? levensgevaarlijk. Maar, maar er komen wel helmpjes aan, hè? inmiddels. Want ja, terecht. In Amerika, je ja. al, 20 jaar geleden in Amerika moesten onze kinderen al een helmpje op, op de fiets. Ja, daar onderscheiden de Amerikaanse toeristen op de fiets zich in Amsterdam ook al. Ja, hey, jij hebt allemaal een ja. fiets ja, Toen Toen zeg maar de helm op, allemaal Amerikanen. Ja. Mm. Dus dat... En daar gaan wij ook naartoe. Want als jij met een fiets uh, ja. 35 gaat, je bent hartstikke dood als je er een paal gaat. Hè? Ja, de verkeersintensiteit is natuurlijk hevig toegenomen en uh, gevaarlijk. Maar die, die kids in de auto ook. Die bezorgauto's ook. zitten mannetjes in met capuchons op. Ik denk, what the fuck, zet dat ding af en kijk om je heen, weet je wel, waar je ja. rijdt. Ja, heel dat apart. deden wij nooit vroeger. Wij reden nou, opgevoerde brommers. Uh, ja, brommers. maar ik, keek, ik, heb, uh, ik, ik heb ook nooit een ongeluk gehad omdat ik gewoon oplette, ja. om, om me heen keek. Maar jij had ook waarschijnlijk een poeg die 100 ging. Nee, met, met uh, een goede weersgesteldheid 80. Ja, <lacht> <lacht> Dan lopen wij nu te zeker dat ja. die kinderen 45 gaan. Hey, by the way, uh, ja? uh, Ger zit natuurlijk in, in, in Japan, in ja. uh, Spanje. Uh, neemt u nog een souvenir voor je mee of niet? Denk je? Nou, weet ik niet. Uh, maar goed, het... Uh, want ja, ik, ik, ik las net een verhaal over een man die op vakantie... Ik ga ergens anders zitten. Want is ja, nee, is goed, is goed. Uh, die komt terug van vakantie met uh, drie souvenirs. -souvenirs. Um, hij kwam namelijk terug met drie ziektes. Oh. Die man was op vakantie geweest in Spanje. Hij had tijdens zijn verblijf... Nou, Spanje ook nog? Onbeschermde seks had hij gehad met, met heren. Nou, dus ik al... voel een apenpokkenvirus aan. Zeker, ja. Negen dagen terug kreeg hij koortskeel, pijn, hoofdpijn en klachten. Kort daarna test hij positief op SARS-CoV-2 het virus. Dat is corona. Daarna kreeg hij huiduitslag op zijn gezicht en andere lichaamsteden, gevolgd door de vorming van puisten. En daarna werd het bevestigd wat hij al dacht. was besmet met corona, BA.5.1, 5.1, het apenpokkenvirus en HIV... Maar hij heeft wel een leuk weekend gehad. Hij heeft wel een leuk weekend gehad. Ja, je hij moet dat ook wel. Ik zou met iemand niet na naar het casino ja, gaan. Ja, maar dat zeggen. Nee, nee. nee Je ja. moet niet met iemand naar het casino nee, gaan. Ik ga op vakantie, ik neem mee. Corona. Boven, ja, ja, ja. En ja. HIV. Succes! Ja. Ja. HIV-vogelgriep had hij niet? Nee, maar misschien nu nog even. Ja, je nog, weet zo, het niet. Ja, ja, Incubatietijd. Extra. Misschien nog komen, Lekker man, als je die drie hebt, krijg je de vierde er vanzelf bij. Wat een kutvakantie. vakantie. Ja, ja. ja. Maar. Ja, laten we dat maar even doen, want dan kunnen we even nog wat dingetjes hier regelen. George Michael en Meredith Plaat. This ain't no love's the cure You can rest your mind I'm sure that I'll Be loving you always As now can't reveal the mystery. I'm uh -huh. Ja, heerlijk. George Michael, Mary J. Blights. Oud mm. nummer van Steven Wonder. En hey, wat een fijne activiteiten weer, jongens, hè? in ons ja. dorp. Hè? Het, ja. Echt gisteren ook voor de ingang van het circuit... ...afgeladen met uh, vol verwachting klopt ons hart. Uh, het is een beetje een formule kort, he, die nu ja. gaat, gaat rondwaren. Ja, fantastisch. Zie je ziet op internet of uh, zie je op socials, allerlei... ik Kijk, ik vind het hartstikke leuk... ...als mensen gaan naar bij de ingang van het circuit staan te wachten tot er een vrachtwagen met een Red Bull logo langskomt. of met ja. Ja. Ja, Als kinderen dat doen, ja. weet je wel, dat vond ik. Wij gingen vroeger naar garage David's of ja. naar Rinko. Uh, gingen we ook kijken, want de Formule 1 ja. auto's stonden gewoon hey, bij garages die zelf gestalt. En dan mocht je als kind mocht je verkijken. En mijn oom liet me dan binnen, want mijn oom Lambert was, um, die was hoofdmonteur bij garage David. Die garage garage. nu Dirk van de Broek. Ja. Ze mochten stiekem even kijken. Weet je, ja. Dat altijd wel. Uh, dat was altijd wel heel tof. Uh, maar wat ik niet begrijp, maar dat is mijn ding dan. <laughs> dat is maar dat zijn allemaal volwassen kerels. Dan een foto's te maken van een doorkomende truck. Ja, is een meug. Ik denk, ja, als ja. je dat leuk vindt. Hetzelfde heb ik, ik, hetzelfde met, heb ik met, met voetbal. Nou, is dat is natuurlijk eenzellige. En zo. Formule 1 publiek is weer een ander publiek. Maar het is wonderlijk dat, die, dat je je zo kan laten ja. gaan. Ik begreep van uh, sommige jongelui. Die daar dus de hele nacht hebben gestaan, die zijn zondagavond aangekomen. En die wilden gewoon de eerste truc uit Frankrijk niet missen. Ja. Dus die stonden er al gewapend met camera. Ja, dus ik heb ook niks op tegen. Ik, ik nee. alleen op wat er in je gevaar is. Maar dat is hetzelfde als vliegtuigspotters. Of, ja. Mensen liggen ook vier uur in de struik om een, om een, ja. een Tsjechisch vliegtuig te zien landen over drie dagen. Ja. Of vogelspotters. Ja, vissers. Ja. vissers. Vissers, ja, dat is naam, ook wel Na een piet, dorp, dorp dobber zitten staren. Ja, het is de ja. gelukkig. En we zijn niet allemaal hetzelfde, dus dat maakt het alweer aardig. Ja, eens. Dus, uh, maar goed, uh, in, uh, terugkomend op jouw uh, eerste verhaal, Tino. Het kan natuurlijk altijd erger, hè? Want, uh, nog erger dan apenpokken, corona en HIV tegelijk. Ja, ik denk dat dit nog even een tandje erop is. Wat is er nou. namelijk gebeurd? Een van de Ghanese boeren koffie... Zet allemaal, koffie, allemaal at, koffie, hè? Koffie aan dan, koffie zwart, koffie atten. Die <laughs> deden een dutje in zijn luie stoel... Ja. Maar die uh, zakte dus zo ver weg. Die begon te dromen. En hij droomde over het snijden van vlees. Nou, op zich. is Dat zal Kees Vreburg misschien ook wel eens een keer gedaan ja. hebben. Of Joey, je weet het niet. Ja. Maar hij haalde dus droom en werkelijkheid door elkaar. En wat er gebeurde. Hij pakte op een gegeven moment een vleesmes. En uh, hij castreerde zichzelf. Pardon. In zijn slaap. Dus uh, hij riep in paniek nog wel de buren die hem met spoed naar het ziekenhuis brachten. Dus uh, pas in het ziekenhuis werd hij eigenlijk echt wakker, als het ware. Mogelijk door de shock en het vele bloedverlies. Dus toen ging er toch wel wat alarmbellen uh, af. Oh fuck. En zijn vrouw oh, gek snijdt als zijn eigen leuning af. Uh. Ja, dat is nog even erger dan praten in slaap. Kan ook ernstige gevolgen hebben, denk ik, voor sommigen. Maar, maar als ze dan gekregen... fijn zijn in de buurt, dat deed koffie verkeerd. Ja. <laughs> maar zijn vrouw Adwa Konadu die vertelde dat het niet de eerste keer was, dat hij gekke dingen deed in zijn slaap, want hij beweegt, praten, vecht soms in zijn slaap. Maar goed, deze verminking die hij bij zichzelf heeft uh, toegepast, dat, dat is wel een Raad limit. Vecht, ja. is, ik had vroeger een vriend Anton en die, die slaapwandelde ook. Maar, ja. En die woonde op de Hoge Weg en die, die klom dan uh, het, uh, van beneden naar boven het balkon op. Dat is een beetje drie ja. uh, vier en dan een regenpijpje. Alleen je moest hem niet wakker maken, want dan, dan, dat is het verhaal. Hè? Dat, dat, ja. Maar je bent een soort, ja, ik weet niet, uh, ken jij iemand die slaapwandelt? Ja. nee. Nee, ik heb wel dat je s'nachts een beetje, een beetje zoedel uh, naar de wc gaat... maar dan ben je niet slapend, want dan ben je wel wakker. Ja, en dan snijd ik niet mijn leuning ja. af. Nee, nee, nee. Maar als je te veel THC hebt in de cannabisolie... dan wil je ook nog wel eens opstaan s'nachts om een plas te doen... met het gevoel van uh, heb ik twintig bier op of niet? Of ja, niet. Ja, ja, ja, ja. Nou, nou ja, zo so ver. Ja. Maar goed, het is... Uh, <laughs> Koffie is niet uh, goed. En Zijn vrouw had uh, cornado. Die kan voorlopig even... Uh, nou, even in de ja, die heeft weer. Vraag me toch af, of u die weer aange... Want je hebt toch ooit dat je die man, hoe heette die ook alweer? Ja. Hoe heette die beroemde? Hij was Amerikaan? een Amerikaan, ja. ja, ja was dan ja. een Amerikaan, maar ik ben even zijn naam zijn kwijt. Vrouw, ik weet wat zijn dat, uh, vrouw heeft toen zijn leuning afgesneden. Ja. Omdat hij vreemd was, dan weet ik veel. En toen heeft hij laatst nog in een uh, pornagefilm gespeeld. Uh, ja, zo mogelijk. Hè? De, die is er wel aangezet, hè? Ja, als je de learning op tijd inlevert met, het, uh, met die de gebruiksaanwijzing erbij, dan uh, kunnen ze dat nog wel voor elkaar boksen, Klaarblijkelijk. Uh, ja, als je bloedvaten, in principe kunnen ze je duim ook aanzetten, of je vingers, of je ja. voet, of het kan ook tegenwoordig. Ja. Leuning. Maar als je dan toch zonder leuning binnen, dan moet je ook zeggen dat je een maatje groter wil bijvoorbeeld. Zou dat nog kunnen? Dat een reserveleuning ligt ergens in een laadje op ijs. Ja, die eerder is afgesneden. Ja, je weet het niet. Misschien is dat een olif olifantenmodelletje. Ja, je, je weet niet hoe, hoe. welke maat wil je hebben dan. Is het nog een maatvoer? Zou dat een keuze zijn? Ja. One size fits all? Ja, dat denk ik niet. Dan kom je meer bij mijn maat terecht. <laughs> Je weet het niet, ja, maar er is, heel, er is heel ja, veel. Ja hoor, ah, we Het is weer, we half elf we hebben het nu over dingen. Uh, Prima, en, uh, hey, jongens, ja. even, Goed even op. terug. En uh, hebben we allemaal zo'n brief gekregen. Daar heb ik wel even wat over. We maar hebben je... allemaal zo'n ja, zo pakketje voor bewoners. Oh ja. Dat. Uh, met, uh, uh, met een leuke platte grond. Met allemaal, uh, allemaal kleurtjes en gedoe en getrut. Heb je dat gezien? Dat heb je ook gekregen. Ja, ja, ja. Met een gevoel dat je dit en wat je allemaal mag en wat je niet mag. En wat ja. je moet en wat je niet moet. En, uh, uh. en er zit één A4'tje bij met uh, een, een, een landkaartje van Zandvoort. En daar staat in het zwart allemaal dingen. Heb jullie die kunnen lezen? Ik, ik weet niet waar je het over hebt. Nou, nou, volgens ik je mij is die je nog, je nog, niet, uh, nou, nog niet te Ik heb net een nieuwe bril. en ja. Daar kan, ja. kan ik echt wel goed mee lezen. Ja. Uh, dat is niet te lezen. En er zijn twee dingen fout gegaan. A. Uh, hebben, ah, hebben ze, uh, uh, uh, Het lettertype is veel te klein. Dus mm -hmm. het is echt gewoon. Echt niemand kan dat bijna lezen. En, ben, en Ze hebben ook nog een keertje uh, uh, witte letters op een zwarte tekst gedrukt. Oh, ja. Nou heb ik nieuws voor je? Dat, dat is best he? heel moeilijk ja. te ja. lezen. Ja. Zeker ja. maar één keer als het heel klein doet. Dus dat is, ja. En de categorie ja. vrij stupide. Uh, kijk maar naar dat aviertje en probeer het te lezen. Ik heb oh. nieuws voor je. It's not gonna happen. Ik vraag me af welke graf, uh, grafische of grafologen ze in die zin willen genoemd. Hij wil gewoon te veel informatie op een te klein aviertje willen printen. Dus dat noem maar... Noem we Font 4. Uh, nou, Font 4. Dan heeft gewoon een noep voor nodig ja. om te lezen. Ik zat te kijken, wat is dit, joh? Ja, font 4. In het volle licht gekeken, je moet, hem, eigenlijk moet je er een foto van maken en dan kun je het vergroten. Mm -hmm. En dan kun je zien welke ingang je moet hebben en hoe je zandvoort in of uit ja. moet. Dus, oh, maar goed, dat daarmee te maken. Uh, met uh, met het tijdens het weekend. Van de ja, grond. verder is volgens mij alles best wel goed uh, weer geworden. En inderdaad, die, die is van alles was afgelopen zaterdag een leuk feestje ja. in het dorp. Het ja, was best Eef. druk met, uh, met types allemaal. Zag ja, hartstikke mooi. Ik heb ook begrepen dat uh, Zandvoort uh, in, in die zin de aandacht op zich heeft gevestigd... nog meer dan de, alleen de Formule 1 te organiseren. Mm -hmm. Door allerlei lui uit de hele wereld uh, op te laten draven... die gaan kijken hoe het hier logistiek allemaal geregeld is. Bijvoorbeeld Miami schijnt niet helemaal vlekkeloos logistiek gezien te zijn verlopen... Mm -hmm. En die luidt, Miami komen dus ook hier naartoe, Las Vegas van de Strip komen ze komen uit Frankrijk, Spanje komen ze ja. hier kijken hoe we dat Nee, wij loop natuurlijk de zeik, Ik loop natuurlijk de zeik af een klein lettertype op, op een appliertje. Nee, Wat schijnt, ook je zo je is, een kleine zeik, maar het is wel <laughs> zo. Uh, maar wij zijn natuurlijk... dat riepen ze vorig jaar al... natuurlijk tijdens de Formule 1... Van dit is een voorbeeld... zoals de Formule 1 zou nou, moeten gaan. Top georganiseerd. En uh, daar, echt chapeau voor, uh, ja. voor de organisatie. Hoor. Dat hebben ze echt... Uh, en wat natuurlijk nu wel goed wat je terecht opmerkt... Ja, alles wat toen niet door kon gaan... Uh, dat hele Beyond... dat is nu wel uh, festivals in dorp... gedoe getreden. Ja. Ik weet overigens niet... of er elke dag weer wat te doen is. Weet jij dat Jaap... is er een evenementenkalendertje... Uh, uh, dat ik, vanavond de uh, paling ik, roken... morgen <laughs> uh, karten weet ik van... nee, hey, maar dat is toch altijd van die dingen? Dus. Ik weet wel dat er dus weer... hetzelfde... Als als vorig jaar dat er weer een Red Bull op het Badhuisplein Dus ik denk dat dat, uh, dat hebben ze weer geregeld. Ja, dan gaan dus, allemaal volwassen mensen naar hun... Ja, uh, gaan ze naar hun... Uh, uh, uh, een een mock-up van de auto staan op de foto. <laughs> ja. gaan. Maar hij vindt het ook wel brilliant. Ja, dat, dat is wel leuk. Dus dat is één ding, uh, dat weet ik dan wel. Uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat er... Nou, volgens mij schijnt er morgen ook nog wat... Uh, bij het louis Davids carré. Uh, wat er gebeuren met kinderen. Uh, daar hebben ze een soort, gaan ze iets met een circuit uitzetten? Uh, ja, ja, ja, ja. ja. Want, dat wat, heb ik ook gehoord. Dus maar dat, dat was vorig voor voor jaar zonder die kleine uh, scootertjes... of die kleine brommertjes, weet je die dingen, katjes, kartjes, -kartjes ja, ja, ja. Die staan ook weer naast het casino, toch? Maar ja. mij is daar nou weer zo'n racebaantje aangelegd voor de kinderen. Ja. Over katjes gesproken. Uh, weet jij waarom Leclerc naar binnen moest voor, de, voor die stop? Omdat er een stuk was zijn vizier dus. Weet nee, ja, je wie dat heeft. gedaan had? Nou. Baks Verstappen was zijn rip-off. Ja, het was zijn, was, ja, het was zijn uh, tear uh, oh, echt? Uh, Ja, dat was, dat was echt, uh, echt gebeurd. Dat lieten ze gisteren bij VIA Play dat zien. Uh, er stond ook nog ergens een een of ander artikeltje van, uh, <laughs> zo van uh, Mario Kart. Hè, om je tegenstander uit te scha schakelen door een banaantje uh, achter nou, te achter, uh, nee, gooien ja. Maar uh, Verstappen, die zag door al die zooi met, uh, met de eerste ronde, zag hij niks. Dus hij gooit tariff die terroff eraf. en dat kwam in het rem, uh, in die remklauw oh ja. van uh, van nou. uh, probeer honderd like keer dat te doen en dat lukt je niet. Lukken? Nee, ja. <laughs> je moet ook Lekken. niet met verstappen dus naar het casino. Ah, eigenlijk wel. Eigenlijk. Uh, uh, ja. Maar goed, het is. Uh, maar wat? Oh, uh, goed, dat is al Hans. Ah, was echt. Het was uh, buiten Maar ik wil nog wel even iets over het voetbal. Jij het uh, net over uh, eenzellige. Uh, ik heb vroeger een programma gemaakt dat heette Komt dat Schot? Over het waarop een oh, ja. nieuwe, uh, nieuwe voetbalpresentator. En uiteindelijk kwam daar Wietse van de Sloot onder andere uit. Zo'n verlevende groot. Ja. Uh, Wietse van de Sloot, Wietse van de Groot. Uh, uh, en die, die presenteert nu al die programma's ook ja. groot, een goede gast. Ja. Um, en dan nou, was dat ik vaak in uh, Utrecht uh, in de Galgenwaard op de tribune. Oh, en dan yes. zat ik op de, notabene op de familietribune. Dus Ach, dat waren ja. ouders met kinderen. Mm -hmm. Daar heb ik een hoop nieuwe woorden geleerd joh. Is is echt, jouw, jouw woordenschat is nah, met, uh, met zoveel wel uh, toegenomen dan. Uh. Niet normaal ja, dat volwassen kerels met kinderen van 6, 7. zo onwaarschijnlijk staan te schelden en te vloeken. Dat je denkt, wat is hier aan de hand, jongen? Je moet echt een doos sociaal werken. moeten wel Het is echt verschrikkelijk. Dat merk je gisteren ook weer. Jij hebt die voetbalwedstrijd niet gezien, maar nu speelt Ajax tegen Utrecht. Nou, dat is best wel dat mensen zich weer misdragen. Het was weer apengeluiden. Bobby, de spits van Ajax, een zwarte jongen, die werd. Apengeluiden naar het doelpunt. Ze kregen bier naar hun hoofd gesmeten. er werd vuurwerk op het veld gegooid. Ja, dat het is echt. Line, ja. Het is echt, jongens. Ja, dat was er één, echt was er één geplacéerde graaf in Ajax. Ja, die, Rens, lag en, die lag buiten het veld. Die ging in het dat veld. Was omdat, het ja, dat was passionant. Ja, die Krijgt hij nog ja. geel ook? Ja, dat je mag dan... niet. Hij moest verzorgen voor de buiten het veld. Zorgen. Maar die jongen lag naast het veld en die kreeg allemaal van die plastic bekers bier naar zijn kanen. Dus dat ja. zag er echt niet uit. Hij kreeg een bierdouche. Doe normaal. Ja. En die jongen denkt, ja hallo, hier heb ik geen zin. Dus die, die strompelde het veld in en kreeg vervolgens... een gele kaart van de scheidsrechter... omdat ja. hij dat niet mocht of zo. Nou, echt. En, het, het, het, maar Utrecht, wat, Utrecht, met alle respect, ik bedoel... Nee, helemaal niet alle, het, is, ik bedoel, het zijn totale idioten. Ja, is dat dan alleen Utrecht? Want zijn wat. Nee, nou, nee, nee. Luister, nou, nou, ja, nou, ja, ik nou, ja, steek mijn, mijn hand niet... Uh, in ja, ja, spuur, voor, voor de, de harde kern van Ajax... en ja. fijne toestanden, ook niet. Maar Utrecht, wat ik daar weer... De gespante kroon. Nou ja. Het is toch een beetje... Het moet, ze moeten nu gewoon iedereen die ze zien op de tribune... waar ze een film shot van hebben die een geluid ja. maakt... eruit en nooit meer erin wegwezen. Toch kan het maar, anders, dat, want ik heb uh, tot twee keer naar is toe... een tour... Maar er stadionverbod. Nee. nee, dat werd geen gewicht in de scherm. Ja, maar, Zeker wel. maar ik uh, wil toch uh, een klein pleidooi houden... dat, uh, dat ze toch Voor niet afgeluiden. allemaal Nee, Nee, nee, nee, nee, nee <laughs> dat ze niet allemaal verrot zijn. Want uh, er is een tijd geweest dat Den Haag in de Eredivisie heeft uh, gespeeld. En tegen Feyenoord... Zaten zij in het boven, bovenste vak. Maar wat gingen ze doen? Hebben ze allerlei knuffels. En, die en gingen ze geld opgehaald voor het uh, Sofia kinderziekenhuis. Ja, en die patiëntjes die zaten allemaal in het vak beneden. Dus wat deden ze in een bepaalde minuut? kukkelden ze al die knuffel en beren... Over, oh, uh, en haar en, haar en, haar en haar die haar kinderen, haar. die vingen dat op. Dus dat ja. kan dus wel. En, ja. maar, ik denk, maar dat uh, is zelfs publiek dat toen Louis van Gaal zijn vrouw ja, zijn voorgevrouw uh, met kanker en ziekenhuis ja, was. niet Van Gaal, Van Gaal, je wijfenskaal. Ja. Ik bedoel, dat zijn dezelfde uh, mensen. Dat, ja. dat zijn inderdaad dat dezelfde ja. mensen, ja. maar... Frank, het is echt, je wil niet weten wat ik allemaal gehoord heb op tribunes. Dat is echt niet normaal. slecht, ja. Zullen we nog een stuk muziek... Ja, lijkt mij een goed idee. Een leuk sympathiek muziekje. Ja, Heart of Gold van Niel Jong. Alleen. Dat, uh, dat lijkt mij ook weer toch? De Heart of Gold. Hey Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Goedemorgen Hans. Goedemorgen mannen. Goedemorgen al. Hans. Ja, gaat die goed? Ja, top. Ja, ja. Ik geef hem met mijn volle mond praten, want Ger is niet. Sorry, ja, hij hoor. zit oh, er nou, man. Oh, lekker. Oh, lekker man, lekker ja, man. Ik heb niks in mijn mond hoor, helemaal niks. Nee, mm. hey, luister, nou jullie hebben het wel gemerkt hè, er gebeurt van alles in Zandvoort. Ja. Um, ja, nee, ik weet niet of jullie het er al hebben gehad, maar... Uh, Een KLM open is toch? Uh, so, je kan hem open, ja. Ja, ja Dat ben jij toch is bij aan Is het wel een golftournootje? <laughs> ja, ik, ben, ik moet vandaag even oefenen, hè. Maar goed, In ieder geval, uh, uh, gisteren kwamen die eerste vrachtwagens aan van alle teams. Hè. Die kwamen uit Spa. Uh, de eerste, en, maar die wordt geen eerste in Zandvoort, waarschijnlijk is Williams. Uh, die kwam oh. om uh, acht minuten over half vier binnen. Eén puntje gehaald, hè? Ja, ja één puntje gehaald. Maar ze waren uh, wel als eerste in Zandvoort. Dat is wel knap. <laughs> Eindelijk eerste. Gevolg, ja, eigenlijk heeft gevolgd door de Tauri. Dat was ook niet echt uh, comfortabel daar in spa Francochamp. Uh, nou ja, goed, in ieder geval, uh, de wagens van Red Bull die kwamen wat later. Hè. Die uh, stonden in de file. Uh, die hadden natuurlijk nog een feestje te vieren in, uh, in Francochamp. Dus die uh, kwamen per de uur of één. En Jorrit de Bruin, een Zandvoortse uh, YouTube-vlogger... Uh, die uh, uh, alles uh, opneemt wat betreft de Formule 1, et cetera... die stond te wachten. Die was er al om uh, uh, kwart over drie, was, stond hij op bij het circuit. Maar hij miste, omdat hij zijn dochter voor school moest halen... miste hij die wagens van Red Bull. <lacht> <lacht> heel killer hè? RTP Noord-Holland had daar een uh, leuk dingetje over. Maar goed, in ieder geval... Uh, ze zijn er wel, Red Bull, dus... Uh, uh, niks aan de hand. Uh, ja, de race uh, zondag. Dat wordt nog leuker eigenlijk, omdat de drs zone uh, die uh, uh, vorig jaar pas na de uh, -bocht, die oh, dat durfden bocht... ze toen niet, hè? Dat was toen uh, ze wisten niet wat er ging gebeuren. Ze waren, ze waren er bang voor dat het misschien uh, toch te hard. Ze hebben besloten om dat toch te gaan doen. Dus uh, ze mogen die drs zone al gebruiken voor de kombocht, waardoor je een uh, verschrikkelijk snel. Uh, uh... Zo, dan ga je hard die bocht door. Ja, daar ga je heel hard die boeien wow. niet uitvliegen, anders liggen je op het terras van. Uh, ja, dan uh, hang je een het reuzigat met je auto. <laughs> ja, inderdaad, ja. En ik had het zo hoge nekken, hekken neerzetten daar. Maar het wordt wel, uh, wordt wel aardig hoor, want dan komen ze met enorm <coughs> dat, uh, dat rechte eind op. En dan krijg je natuurlijk aan het eind van, die, uh, van dat rechte eind met de tassenbocht, Krijg je uh, zeg maar uh, leuke inhalenactie, denk ik. Help me even, Hans, op welke plek kon je ook wel inhalen? Is een DRS van vlak voor de kombocht dus. De uh, DRS-zone gaat open, vlak voor de kombocht, inderdaad. Dus einde, einde rechte eind voor de Tars, dan kun je inhalen en? Ja, dat was vorig jaar ook al zo. En uh, achterin ligt ook nog een DRS-zone. Uh, waar je natuurlijk ook uh, kan inhalen. Dat gebeurde vorig jaar ook een paar keer. Oké, okay, twee plekken uh, dus. Uh, dus maar goed, uh, het blijft een kleine baan. Hè? Dus uh, we gaan het zien, allemaal op, uh, België. in België. frank Jean, dat werd behoorlijk ingehaald, moet ik zeggen. En, uh, ja, de uh, eerste ronde een crash, hè? Alonso Hamilton uh, gezien misschien. Ja. Uh, die uh, ronde tegen elkaar, Hamilton een beetje door de lucht. En uh, ja, dat worden nooit vrienden die twee. Want... Maar hij gaf meteen toe Hamilton af, of die fout was geweest. Hè? Wel een gentleman weer, moet ik echt ja, aangeven. nageven. Eigenlijk, uh, eigenlijk zijn schuld was. En uh, ja Alonso uh, op zijn manier, die zei van... Uh, hij kan alles goed hoor, maar uh, hij, hij kan alles alleen goed rijden als hij op... Uh, van uh, P1 start. Uh, <laughs> dat worden nooit meer vrienden. Over Hamilton Hamilton. Dus, ja, dat worden nooit geen vrienden, natuurlijk. Hij kreeg nog een tik op zijn vingers, Hamilton trouwens. Want uh, op zijn dashboard. schijnt een waarschuwingslampje. En dat. een medisch waarschuwingslampje, zoals dat heet. En uh, dat is dan, uh, nog, die gaat aan als de impact van een crash. Uh, boven een bepaalde grens is. Dus dan had hij zich moeten melden bij de medische dienst. Heeft hij niet gedaan. En hij uh, heeft daarvoor een uh, waarschuwing gekregen. Omdat die auto meten van de grond kwam waarschijnlijk? Ja, nou ja hij kwam toen met een behoorlijke klap uh, weer terug op, de, op het asfalt. Dus uh, ja, hij dacht dat hij door kon rijden, maar de hele vloer was beschadigd. Dus Hij kon gewoon niet, uh, niet verder, inderdaad. Hey. Nou ja, de, de, Leclerc was natuurlijk een drama, dat begon al bij de, bij de uh, kwalificatie. Hij, moest, uh, hij ging op verkeerde banden in die uh, kwalificatie in, die, in die Q3. Ja, en uh, in, de, in de race had hij de pech dat hij een velletje plastic vond, van de helm van Verstappen, een tear-off zoals het ja, heeft. Wat is. Ja, we hadden ze er net over. Dat die, dat kwam, hoe groot is de kans, dat je, als je het wil proberen om ja. ertussen te gooien, dan lukt het niet. Nou, we hadden aardig gemikt, hoor. <lacht> hij ja. moet ja. gaan darten die gozer. Maar dat uh, velletje kwam dus inderdaad in het remsysteem, in de koeling van het remsysteem van de Ferrari. Ja, en daardoor moest hij ook weer een keer naar binnen. En, um, ja, en, en uiteindelijk kreeg hij ook nog vijf seconden straf... ...omdat hij uh, te hard reed in de pistra. Ja. Dus dat was natuurlijk weer een enorme uh, slechte vertoning van uh, Ferrari en Leclerc in het bijzonder. Mm. Um, maar goed, uh, het feit dat Red Bull 1 en 2 werd... En... Times op 26 seconden werd gereden, ja dat zegt toch wel iets hoor, moet ik zeggen. Ja, ja de, de, uh, Max Verstappen was gewoon uh, uh, heer en meester op het circuit, hij uh, pakte pakt op de Mercedes in de kwalificatie al 1,8 seconden. Ja, ook zo dat is een mooi dialoog na afloop. nog even achter de oren gekrapt denk ik, want uh, ja, als je van Hongarije komt met Paul en dan word je op 1,8 seconden gereden in de, in de training, ja, dat uh, experts zeggen dat het de beste ronde van Max Verstappen ooit was. Ja, ja dat zou kunnen, maar hij hoefde de tweede ronde, de, zeg maar, de tweede snelle rondje, hoefde niet in de eerste rijden. Hij stapt dat, uit gewoon, vindt wel gebakken ja, zo. Ja, want hij dacht van nou, uh, er is toch niemand meer die me in kan halen. Nou, dat klopt ook. Nou, uiteindelijk veertiende gestart, uh, mooie inhaalacties uh, uh, allemaal. En ja, binnen 18 ronden lag hij gewoon in de leiding. Dat was echt onvoorstelbaar. Heel knap. Maar hij heeft een, een enorme goede wagen hoor, op dit moment. Dat, uh, really? Nou, een, oh, really? <laughs> ja, nee, inderdaad. Ja. Yeah. Tot, uh, bij Ferrari de, hebben ze eigenlijk de handen ook wel in de ring gegooid. Uh, Binotti, uh, de, de, de teambaas, die heeft gezegd... ...nou, we zijn nu afhankelijk van uh, uitvalbeurten van uh, Verstappen. Yeah. Nou, die kunnen misschien één of twee zijn... ...maar uh, met nog acht races te gaan... Uh, ...is eigenlijk het wereldkampioenschap al uh, beslist, lijkt mij. Um, ja, nee, dan beginnen ze ook nog een beetje te piepen, uh, Ferrari, dat het budgetplafond wellicht zal worden overschreden door, uh, door uh, Red Bull. Want Max heeft gezegd dat er nog een, in Singapore nog een nieuwe monocoque uh, komt, een deel van de chassis. Nou ja, en, en dat kost ook miljoenen. En bij Ferrari hebben ze gezegd: van, Nou, dat kan eigenlijk niet met het budgetplafond van uh, 138 miljoen. Ja, Christian Horner. Die zeggen van, nou, het is maar 2 miljoen. En uh, dat, uh, dat uh, regelen we wel. Dus ja, nou ja, goed, hoe dat afloopt, dat moeten we ook. Maar het is een monocoque, Hans, dat is er ook ter ja, beveiliging. Maar ook de, de binnenkant van waar de coureur in zit, ja? ja, maar. dat is ook ter beveiliging van. Uh, ja, inderdaad, ja, ja, inderdaad. Dus dat moet eigenlijk voor alle, voor alle auto's, als je er eentje hebt ontwikkeld die beter is dan de rest, dan ga je hem eigenlijk al een ja, alternatief nou, geven. Nou, waarschijnlijk uh, gebruiken ze nog lichtere materialen, waardoor die auto weer wat lichter is. Lichter ook, okay, okay, kijk, okay. kijk. En uh, waarschijnlijk ook nog, nog sneller zal gaan. Ja, dus, uh, nou, we gaan het zien in. Uh, Zandvoort, hij heeft nu op Leclerc al, uh, wat is het? Uh, 98. 80, ja, 98. Ja, 98 punten voorsprong. Ja, en het zou kunnen zijn dat hij in Singapore of Japan uh, zelfs al wereldkampioen kan worden. Dus uh, ja, dan moeten we, de, de, de, de Oranje-fans die moeten een, uh, toch een eind reizen om, uh, om uh, stappen wereldkampioen te we Ze zijn er gek genoeg voor en, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Het was vorig jaar natuurlijk ook zo. Waar was dat in uh, je, Abu Dhabi natuurlijk? Abu Dhabi. Ja. En daar, daar waren ook heel veel uh, Nederlanders. Abu Dhabi doe. Hé hey Hans? Abu Dhabi ja, doe. Wanneer, uh, wanneer beginnen hier de eerste trainingen voor uh, de jongens? Vrijdag om half één is de eerste vrije training. Vrijdag half één, ja En dan hebben ze om uh, twee, twee uur later, twee en een half uur later, hebben ze nog een training. En dan is de kwalificatie zaterdag om uh, drie uur. Hmm. En de race, de race op zondag is ook om drie uur. Nou ja, goed, uh, het, het is zo dat die, die wagens, die hoor je bijna niet, Dat viel me vorig jaar ook op... ...dat in het, in het dorp waren die Formule 1-wagens bijna niet te horen. Ja, het waren ja. net een bij als ik het ja, idee had. Ja, ja, maar ik kan je verzekeren dat die Porsche Super Cup... Die, ook die maken meer herrie, zien. hè? Nee, ja, die, die maken meer herrie, inderdaad. Ja. En ik denk die Formule 2 ook nog wel. Dus, en de uh, Formule 3 niet te vergeten. Hé hey, dan dus even ja. een, een andere vraag. Als je helemaal niks hoorde, dan rijden die formule 1 Wat doen wij met ZFM? Uh, hebben wij live ja, uitzendingen? Help, uh, wat ja, gaan we doen? Ja, we zijn uh, uitzender van uh, 10 tot 5 Op zaterdag en zondag. Uh, uh, Jaap Koper. Uh, onze, onze Jaap Koper. Die gaat uh, op zaterdag met een microfoon het dorp door. Ik ga dat zelf doen. Dat Mag je dat zonder begeleiding? Nou, ik neem jou wel mee, uh, Tino. Nou, <lacht> nou, ik loop op... Je loopt ook mee, toch? Ja. ja. Nee, maar in ieder geval uh, vanaf uh, 12 uur nemen uh, Rob Harms en Benno Veugel het over. Mm -hmm. Ze maken ook een hele leuke show en uh, ik presenteer het tussen tien en twaalf met, met Ger samen. Okay. We hebben uh, leuke dingen erin. We hebben de, bijvoorbeeld de uh, uh, uh, luitenant uh, namens mee schoten, Maar de luitenant die de dirigent is van het uh, korps uh, uh, luchtmacht... Nou, oh, die moeten straks het volkslied gaan spelen. Die, die het volkslied moeten spelen. Ik weet niet of ze dat doen of met Floor Jansen uh, voor de race of na de race, dat ze het volkslied spelen. Ik denk na de race. Dus ze moeten al die, die, die, die, die mogelijke volkslieden moeten zijn. Dat moeten ze wel kennen natuurlijk. Uh -huh. Dus die, is, die moet om half elf uh, zaterdagochtend uh, gaat oefenen met zijn uh, korps. Maar we hebben hem om uh, iets over tien uur. Aan de lijn en uh, gaat hij vertellen uh, ja, hoe leuk dat is? En ik hoop dat hij op het circuit is dan, dat weet ik ook niet. Maar ik weet niet of ze daar, uh, daar gaan oefenen. Maar uh, ja, ik denk het haast wel. En wordt dit wel al het volkslied in de hoogste versnelling, Hans? Uh, sorry, maar. <laughs> wordt dit wel al uh, het volkslied in de hoogste versnelling? Want ik ja, heb begrepen dat het, het tempo uh, wordt uh, opgeschroefd. Hè? Sorry. Het, ligt, het ligt aan of er nog tijd over is. Maar uh, nee, maar ik denk dat ze. Kijk, het Korps uh, Luchtmaakappel, dat is natuurlijk een, een geweldig. Uh, Orkest dus dat zal allemaal goed komen denk ik. Hey, voor ja. Jonze, ja, ja Florians ja, is natuurlijk een ja, ze is een goede zangeres, begreep ik. Ja, ik oh, absoluut. Maar ze, ze, ze, ze, ze zingt in een band, hè? Ook. Ja, oh, ja. Nightwish. Ja. Ja. ja, een Finse band, geloof ik, hè. Ja, ja, Stevige van band, e ik. Ja. Ja, Beetje... ja, ik heb het een paar keer gehoord, maar ja, ze heeft een, een, een dijk van een stem, natuurlijk. Ja, ze ja, is ook een hele grote vrouw. Ze is, geloof ik, twee koppen ja, groter ja, dan ik. Nou ja, Maar daar val het jij bij dan je dan... niet, Frank. <laughs> ja, ja, ja, ja. Gaan jullie nog naar het circuit toe, of niet? Uh, ik ga je, uh, morgen met jou, uh, toch? Dat uh, was toch de afspraak? Ja, dat klopt, ja. Eigenlijk tijdens Oh, je bedoelt... Nee, dan. ik ga in het dorp genieten van het sfeertje. Donderdag om zes uur kunnen Zandvoerders kijken vanaf Nou, ik, ik, hoorde, ik hoorde net dat ik uh, met onder begeleiding uh, straks uh, die, uh, die radioreports uh, uh, moet doen. Nou ja, als ik hoor dat Jan Lammers een uh, persoonlijk assistent heeft... dan uh, heb ik hem dus ook voor het uh, komende weekend. Ja, nee, dat uh, lijkt me ook. Nee, je komt van mij zo het uh, <kijkt> rust krijgen hoor. Nee, kunnen, dat, kunnen we van die uh, leuke discussies voeren? Die ze ja, ook bij Ferrari het afgelopen weekend hebben gevoerd ja. tijdens uh, de wedstrijd, hè? Nou, ja, ik zie jou uh, morgenochtend vroeg al. Het was 9 uur. Ja. We gaan dan praten met uh, Johan Berenpo, de ex-directeur van het. Ja, ja. Oh, ja. ja. ja. Een beetje over het verleden. Ja. En dat interview wordt ook uitgezonden waarschijnlijk tussen 10 en 12 uh, in twee delen. Uh, waarin hij uitlegt hoe uh, slecht het ging met het, met het circuit eigenlijk in de jaren 70. Mm. En hij was directeur toen die grote ongeluk gebeurde met Roger Williamson en uh, Dave Burley. Uh, doden dit en dat. En ze uh, mm. uh, vonden het niet veilig genoeg. In 72 werd ze zelfs helemaal niet gereden. Die, uh, die rijders zeiden van nou we, we willen gewoon niet meer. En, uh, en ja, in 73 reden ze wel. En toen gebeurde dat ongeluk met die brand van uh, Roger Williamson. Ja. Dus ik, ik denk dat uh, Johan Berenpoten er nog aardig dingen over kan vertellen. Ja, lijkt mij ook. Goed. Zien we je nog bij de koffie straks, Hans? Of? Ja, heeft hij uh, uh, de... Nee, nee, dat denk ik niet. Want ik, zit, ik sta nu op een parkeerterrein in uh, Alkmaar, bij de McDonald's. Oh, en ik, en ik ben op weg. Hebben jullie een erotische afspraak? Ja, inderdaad. Ja, nou, het is Kijk uit, hoor. Een, uh, oh. Nee, maar ik ben op weg naar een, naar een uh, golftoernooi. Dijk. Oké. Okay. Dus uh, ik ga lekker een rondje golven Geniet ervan, oh, Ja, dat ga ik zeker doen. En ik wens jullie nog een hele fijne uitzending. Dankjewel, Hans. Cheerio. Ja. Dag. Het gaat jullie goed, hè? Ja, Hans, pas jezelf. Een beetje muziek in. Madonna had het erover. Um, ja. We het het uh, over de NS. Ja, ja ik ene, uh, Ik zag gisteren dat we vandaag helemaal geen treinen rijden. Hm? Nou, gun ik iedereen uh, zijn recht op staak en toestanden en uh, geloof het dan wel. Hm? Um, maar gisteren, vandaag, doe dat even drie dagen wat voor, dan kun je daar rekening mee houden. Nee, maar het komt wel op als uh, het welbekende als, kakken. Hè. En, maar, dat is toch, met alle respect, dat is toch. Dat, want toen gingen ze ook nog, jij zegt, ging ze dreigen Dat ze NS aan zijn weekend niet gaat rijden ja, naar Zandvoort Nou, Nou, nou. Ja. nou ja, geloof nou, me nou. ik. Denk, ik geloof dat dat dan een beetje echt de volkshoest. Ja, ja. Dan gaan we allemaal met de platte karnalen halen mee en weer hè. dan halen we ze zelf wel op de mensen met de fiets. Ja, of met een. De, met, met, ja. ja, toch? Ja, die doorlaatbewijzen worden, worden wel dan ingezet uh, door de Zandvoorters zelf hoor. Uh, ja uh, toch? Ja, dat denk ik ook. Overigens over die doorlaatbewijzen, wat mij opviel. Ik heb uh, nog slaapplaatsen. En eigenlijk, weet je wel, vrienden komen de maand, weet je, ik ga niet ingewikkeld. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik toch wel mijn zomerhuis even ergens op. Ik denk, nou... Weet je wel, aan de andere kant denk ik, ja, we moeten weet je, er liggen er weer drie veel vreemde mensen in mijn tuin te slapen. Prima. Toen was ik even ja, ja. aan het kijken op Marktplaatsen. Of er werd gezocht naar huizen huisje. Toen nou, als het leuke mensen zijn er wel best wel, kom maar in mijn zomerhuis pitten. Ik heb al een kerf in staan, dus ik kan wat mensen kwijt in mijn tuin. Um, en toen ging ik kijken, en toen zag ik op Marktplaatsen... Dat mensen uit Zandvoort doorlaatbewijzen aanbieden. Dat 400, kan niet. Dat kan niet. 150 euro. Ja, maar dat kan niet. Want uh, die zijn op uh, kenteken afgegeven. Heb ik uh, begrepen. Dus dat is niet... Volgens mij zijn ze niet op kenteken afgegeven, hoor. Niet. Nee? dat nee, kan nee, nee, nee, nee, nee, nee, want dan nee. heb ik de verkeerde nee, manier menea... ergens opgeplakt. Nee, dat, kun je, nee, dat, dat kan niet. Nee, het zijn, zijn nooit op kenteken die dingen... Ja, je krijgt ze op kenteken. Ja, volgens mij Ik wel. heb twee dollarbewijzen. auto van mijn vrouw en mijn auto... Daar krijgen het doorlaatbewijs voor, voor die twee ja. kenteken, Maar die zijn, niet, die zijn niet gepersonificeerd op kenteken. Maar, maar er dus zou... zijn dus mensen die bieden op marktplaats een doorlaatbewijs aan voor 150 euro. Ja, en vorig jaar ging het ook even fout. Waar sommige mensen hadden vier doorlaatbewijs of tien. Dat ging ja, niet ja. helemaal goed in de distributie. Maar daar moet, moet je toch iets te, tegen kunnen doen. O, of ja, niet? Ik denk, ik, ik, ik zit dan dan, zou ze zich op gewoon, kenteken zetten. Dat is toch illegaal? Nou ja, als je, je, ja, dat is natuurlijk tijd en Dat is zo misschien niet gebeuren. Ik ga niet achteraan. Vragen of je je kan identificeren als zijnde bewoner van Zandvoort. Dat Met een paspoort ook. en een rijbewijs. Ja, maar het is duurt een, een, een beetje lang en dan duurt dat je doorrijdt. Ja. Ze staan natuurlijk waarschijnlijk ja. weer te controleren bij een Unicum. Ja, ja maar misschien besonder... daarvoor wel ja. bij de Westerduinweg. Ja, maar met nog... dat soort evenementen... of wat, wat voor grote gebeurtenissen dan ook... het is nooit 100%. Het uh, nee. beveiliging op Schiphol. Als je Schiphol 100% wil beveiligen... Kan u, kunnen u de twee kisten per dag vertrekken. Dus hm. Dat is helaas, ja... Het, het, het maar op het moment dat iemand... een dollarbewijs aanbiedt... Uh, op Marktplaats... dan kun je toch gewoon... dan kun je gewoon zeggen, ja, luister vriend, dat gaat niet gebeuren... Nee, dat vind ik ook waanzinnig. Of gewoon honderd keer, je krijgt nooit meer een doorlopen bij jij. Ja, hetzelfde als mensen die dan uh, hun kamer verhuren voor nacht voor astronomische bedragen. Ja, zoiets. In ja. ieder dat je wat wil wilt verdienen, maar weet je. Ik zal nooit vergeten, toen het net begon. Het dan lijkt het je, je overkant, net uh, op de overheid in Den Haag. Huis aan de overkant. Dus was, in het begin was het helemaal bizar. Boden mensen een huis het weekend aan voor twaalf ruggen? Het ja. ging helemaal nergens over. Het nee. ik natuurlijk allemaal niet betaald. Want mensen denken, ja, dag, zoek Ja, het ja uit. precies. En terecht. Maar ja, goed. Volgens mij zijn er nog plekken oh, in Zandvoort om te slapen. Ja. Volgens mij is het... Uh, is het ja. Ik het weet niet of het vol is. Of, uh, heb jij ja. een idee, Ja. Wat zeg je? Heb jij ja. een idee wat het zit met de slaapplaats in Zandvoort? Uh, ik, uh, ik heb wel begrepen dat... Uh, want dat heb ik even vanmorgen in de plaatselijke... Uh, nou, dat zeg ik. De regionale ja, maar, krant uh, ja. heb ik dat eventjes uh, nageslagen. Maar uh, bijvoorbeeld uh, uh, campings in Velsen had ik het over IJmuiden. Dus, uh, en ook uh, een, een sportterrein uh, bij Sandpoort de terrasvogels ja dat uh, begint aardig vol te lopen ja, dat, dus, dat, kijk het goede daarvan is van IJmuiden op het fietsje ben je in ja daar ben je zo ja. hoor dat is er niet uh, We nog over uh, strand uh, ook en, you, nou dat, dat, ik geloof wel dat ze de, de het fietspad uh, tussen uh, IJmuiden en, uh, en, en Zeg maar bij drie huizen ja, dat hebben ze ja. afgesloten. Daar kom je dus echt niet door. En ook niet naar, ja. uh, naar Bloemendaal. Dus je zult toch echt via ah, ja. Bloemendaal moeten rijden om, uh, om er te komen. Dus ja. ja, je bent toch wel even wat extra ja, okay. kilometers kwijt. Maar we hadden net ja. over huizen, hè, jongens, dat mm -hmm. je dat kan verhuren en zo. Maar nou. Uh... Is er in Amerika, heb je dus een, een veiling, executieveiling... en ja. dan kan je dus uh, een huis kopen. Ja, wij, is, is, al dat is een programma gezien. Ja, ja, wel, kennen wij dat fenomeen ook in Nederland? Uh, ja, ik denk dat wel. Ja, zit. Er zitten ook uh, woningen, volgens mij woningen. Oh, ja, nee. Dat denk ik wel. Dat, dat, maar moet je voorstellen? Dat is een van de figuren, een Amerikaan... die uh, koopt dan zo'n huis of zo'n executieveiling. <laughs> en die denkt, nou, laat maar eens even kijken wat ik heb gekocht. En die komt dus op een gegeven moment de master bedroom binnen... Ligt er een lijk op de grond. Cluedo. Dus <laughs> ik koop het huis met lijk in de kast. Ja, met lijk ja, in de kast, Maar niet, niet in de slaapkamer. Ja. What the fuck, joh? Ja, ik, ik, die, dat woord executiefaling krijgt ook maar, ineens een ja. hele andere ja, lading. He. Ja. Dus ja. Maar dat is toch gek? Want er is toch iemand die dat huis verkoopt Denk, nou, Ik, ik ja. kijk even of het, niet of het aan de kant is. Maar ja, over, dat altijd dat even checken of er een lijk in de kamer is. zeggen, ja. Ja, ik heb wel eens, uh, nou ja, ik heb heel veel auto's gekocht, ongezien. Zat in, daar van, ook in, Amerika in? Like? Het ergste wat ik in de kofferbak heb ja. aangetroffen is een nest met uh, spinnen. Oh. In een van de gigantische, oh, dat ben jij complexe kokon of web, wat dat was. Daar ben jij niet van, hè? Van de nee, nee, nee, ik dus, vond het niet zo'n succes. Maar <laughs> ze hadden de reis niet overleefd. Dus het coconnetje was helemaal intact, maar er zat geen leven meer in, gelukkig. <laughs> Maar ja, Ik zie te dat te helemaal kijkers. voor me. Dat hij samen met zijn vrouw richting Brummen rijdt. En dat hij dan op een gegeven moment erachter komt. Hé hey, schat, er zit toch iets met een kokon ja, hey, En wel. hebben jullie zo het zo gedoe in Nijmegen nog even meegekregen met die PostNL poster? Ach, waar staan we? Dat is wel grappig. <sus> Ik denk dat er iemand in, in de buurt van Nijmegen woont die of bij de PostNL heeft gewerkt... of een hekel heeft aan mensen aan de PostNL. Uh, uh, Nijmegen ging afgelopen week vol met posters... met een schunnige tekst... maar daaronder stond het logo van PostNL. Een beetje ja. een soort VVD... met die kleuren oranje en blauw... Ja. En uh, Post.nl is vrij, uh, is, is not amused, zoals ze dat zo mooi zeggen. Want die poster die door heel Nijmegen en de omgeving, er stond de tekst op: jullie willen alleen maar neuken. <laughs> en dat is best gek natuurlijk, als je dat denkt: ja, wat de fuck, <laughs> dat heb ik mee te maken. <laughs> en uh, dus ze noemen het niet heel erg. <coughs> Post.nl noemt de posters ongepast en ongewenst. Ze konden er ook niet om lachen, zeiden ze. Maar ze weten nog steeds wie achter zit. Maar het blijkt nou. Uh, eerder was vorig jaar, daar kan ik me nog een herinnerd werden de brievenbussen van PostNL... die ja. werden beplakt met dildos. Ja. Dus er is iemand die gewoon... De, ja. even de fuck heeft op PostNL. Eerst plakt hij allemaal dildos... op de brievenbussen van PostNL... en nu heeft hij een poster overal opgehangen. Weet je wat ik Jullie denk, willen alleen maar neuken. Een seksuele stoornis, ja. toch? Dat zou kunnen. Uh, weet je wat dus ik denk... Die... Ja, weet je wat ik denk? Ik Jij denk dat het, het gewoon een gefrustreerde iemand <laughs> is die, die zijn pakketje niet gekregen heeft van ja, een, een of ander seksbedrijf. Dat zou kunnen zijn bij Christine Ducke besteld, heeft hij het SM Starterspakket besteld. En niet geleverd. Niet geleverd? Ja, dan krijg je dit soort dingen. En wat zit er in het starterspakket Veltel? Kippen verer en elektrische. Kippen veer en elastiek. Ik heb ooit een programma gemaakt bij Veronica. met de mensen van Christine En het SM starterspakket zitten onder andere Fluffy. Die handboeien fluffy, handboeien, handboeien. Zo'n die roze, roze handboeien die geen yeah. pijn doen. Uh, ik denk een maskertje. Tof. Niet ja? de grote gummybal in je mond. Dat wel niet. Batman-gecertificeerd. batman, batman maskertje, ja. klein zweepje. Het is echt een ja. starterspakket, hè? Het is niet, het is niet met moeilijke kettingen, rad van portuin en... Uh, nee, de tepelklemmen ja. is... Uh, de tapeklem is een XL-pakket. Of zonder accu tepelklemmen. Ja, dat is het. Hori, waar was het even met tepelklemmen? U wilt het door het starterspakket, hebben, meneer. Oh, wacht even. Dan ga ik jullie even terugpakken, jongens. Posten, ja, 12 ja. Ja, ja. ja, ja. Dat is het. Iemand uit yeah, Nijmegen, een yeah, yeah. tepelklemmer gekregen... Ja. een starterspakket en pakt heel postenel Tenel. nu terug. Ja, dat, dat denk ik dus ook. Ja, well, dat, dat, dat zat man. ik meteen aan te denken. Ik denk oh. dat het vast een zeker dus niet. Het waren overigens hele beschaafde en aardige mensen... van Christine Le Duc. Ja. Uh, dat, dat zijn die sekshops, in heel Nederland. Ja. Uh, maar uh, weet je waar die naam vandaan komt? Heel kort, uh, Tina. De dus mensen van Donald eten Donald Hertog. De achternaam he? is Hertog. hertog. Oh. En Le Duc is Hertog. In ja, en, oh, dus en de familie van Donald Duc. Nee, dit is Donald Duc. En ook oh, niet mijn de Jan. <laughs> nee, maar goed, we kunnen hier nog wel even over doorpraten door, uh, met, uh, met uh, onze vrienden. Maar uh, de tijd is ernaar en uh, we zijn er uh, bijna met het, uh, het eerste uur van deze kant nog vast. Want het is ook echt een kant nog vast, toch? Vinden jullie niet? Absoluut. Ja, nou, absoluut. Uh, straks zijn wij uh, gewoon nog uh, terug met uh, nog één uur van deze rondleiding. Het, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.